Mariel Hageman met het NOS Journaal. De drakers demonstreren tegen het kraakverbod dat een jaar oud is. Ze weigeren gehoor te geven aan de oproep van burgemeester Van der Laan... om de demonstratie te verplaatsen van het spui naar het plein voor het stadhuis. Van der Laan vindt het risico voor het winkelend publiek te groot. Op radio en televisie wordt dit weekend stilgestaan bij het overlijden van Hella Haase. De 93-jarige schrijfster overleed in Amsterdam na een kort ziekbed. Zo werd aan het begin van de middag bekend.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 Het onderzoek naar het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers wordt uitgebreid. Deze week maakte de Raad van Toezicht van het COA bekend dat er een onderzoek komt naar de bedrijfscultuur. De Raad had daarvoor oud-informateur Hoekstra gevraagd. Maar de Tweede Kamer vindt dat ook de Raad van Toezicht zelf moet worden onderzocht. Minister Leers komt tegemoet aan de wens van de Kamer voor dat brede onderzoek. Hoekstra zit nu af van zijn opdracht. Het weer veel zon en maximaal tussen 21 graden op de Wadden en 25 graden in het binnenland. In het weekend zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANUW. De files in de Randstad van 5 kilometer en langer staan op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen gooi en Blarikum 9 kilometer, verderop tussen Laren en Hoevelaken 14. A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Knopend Burgerveen en Zoete Dijk 8. A12 van Utrecht naar Arnhem tussen Knoopend Oude en Bunnik 9. A20 richting Gouda tussen Schiedam en Rotterdam-Krooswijk 7. A27 Breda richting Utrecht voor de brug bij Gorkum 5 na een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. A28 van Utrecht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 Kom terug alweer bij het tweede uur van de Your Breakdown. Eind van dit uur weten we welke plaat nou de beste plaat is van Europa. In de vrijdag tussen 3 en 5 komen ze alle 40 hier voorbij op jouw Zonfors Radio. Mocht je nou vrijdag geen tijd hebben, op zaterdag doe ik het nog een keer hoor. Dan tussen 7 en 9 in de avonduren, daar komt alles ook nog een keer voorbij. 21ste jaar weer van dit lijst, aflevering 39 van 30 september. 17 stijgers, 4 zittenblijvers, 15 dalers en 4 nieuwe binnenkomers. Zo ziet de lijst eruit. Vorige week nog wel erin. Deze week niet meer. Pitbull, Neo, Everjack, Neo, Give Me Everything Tonight. Gavin DeGrore, Not Over You. Mohammy, Nichols, Eurton, The Coconut Tree. Van Britney Spears, I Wanna Go. Colly Harris, Harts Beat is met 11 plaatsen de snelste stijger van deze week. De snelste dalers, dat zijn Don Omar, Danza, Caduro... Even kijken Jesse G, but nobody's perfect. En uh, per nog één David Jette, Taiwood, Luther Chris, a little bad girl, alle drie zakken ze acht plaatsen. Katy Perry, last Friday Night and Coldplay, every teardrop is a waterfall. zijn met 17 weken het langs genoteerd deze week. Kijk nog een heel op snel filmsboek van 1960. De Flintstones, een Amerikaanse animatieserie, wordt voor het eerst uitgezonden op tv. 2030 september bij de Olympische Spelen in Sydney prolongeert de Nederlandse hockeyploeg de Olympische titel. Zuid-Afrika werd in de finale verslagen. Breakdown op vrijdag niet betrouwbaar maar wel origineel short van dan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 Let you free. Some boy just want to ideal. That's why me. You want a teen. Girl, I'm not betting. Ready to make you sweating. Ties, them I'm checking. Legs, them I'm setting. Built for I'd stepping. Me can't Paul en Alexis Jordan horen hier. to love you in de gaan ze omhoog van 19 naar nummer 18. En wij zijn op weg naar de nummer 1 van Europa. En een man die je zo vaak tegenkomt in die lijst. Dat is David Geta. Deze keer horen we hem weer. Maar nu met Sia. Titanium staat vijf weken in de lijst. Gaat van 21 naar 15.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 En de single bounce hoorde je. In de vijfde week doen ze het weer goed van 20 ze omhoog naar nummer 12. En voor David Garcia en Titanium, die stonden trouwens op 15. Zitten dus twee platen tussen de Jim Clay's Heroes en Adam Levine Stereo Heart zak van 10 naar 14. En van 6 zakken naar 13 zijn de Crystal Fighters en Applaus. Bijna tijd om de top 10 in te gaan. Maar eerst heb ik voor jou nog de plaat die de beste week achter van 22 omhoog naar nummer 11. En dat is de titel van de single van uh, Olly Murs. We zijn vierde week dus van 22 omhoog naar nummer 11. We luisteren naar CVM voor. Dit is The Euro Breakdown.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 De hele uitzending is er eigenlijk een beetje bij ingeslopen. Je hebt van mij helemaal geen overzichtjes gehad. De ene viel namelijk uh, precies in het weerbericht... en de andere viel daarna precies in het nieuws. Maar de nummers 20 tot en met 11, die heb ik wel voor je. Wil je nou de nummers 40 tot en met 21 nog weten? Vanaf 5 uur staat de nieuwe lijst weer op de site van CFM, www ZFM. www.zfmzandvoort.nl Even links op de vrijdag klikken en dan bij 3 uur de euro write-down... Dan staan ze alle veertig netjes onder elkaar, gerangsticht op volgorde. Op nummer twintig deze week, Jennifer Lopez en Lil Wayne, I'm into you. Veertiende week zakken van dertien naar twintig. Van vijftien zakken naar negentien in de negende week. Ina Florida de club rocker. Jean-Paul, Alexa Jordan, got to Love You stijgen nog steeds langzaamaan. Of van negentien naar achttien deze week. We move out, Christina Galera, moves like Jagger, zak drie plaatsen in de 15e week. Don Omar, Danse Caduro, verdubbelt zijn plek. Twaalf weken lijst, vorige week acht, deze week zestien. David Getta zie het in de vijfde week 6 plaatsen omhoog van 21 naar 15. Jim Clasharrows en de Melevine en Stereo Hearts in de negende week zakken van 10 naar 14. Crystal Fiders in de plaats zakken ook van 6 naar 13 in de elfde week. En Colvin Harrows en Cleese Bounce gaan weer goed door. 8 plaatsen winnen in de vijfde week van 20 naar 12. Meurs, de snelste stijger dus van deze week. Hij al zijn plek. 22 vorige week, 11 deze week in het alles in zijn vierde week. Een plaat die ook vier weken in de lijst staat. Dit is van Broke Fraser. Something in the water in de vierde week omhoog van 16 naar nummer 10.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 De enige rechter Jennifer Lopez en haar zingel papi in de zevende week gaat zij omhoog van 12 naar nummer 8. En voor de eerste van de vier zitten blijven er nog drie te gaan. Dus Rio Miss Sunshine in de zevende week blijven zitten op nummer 9. Brooke Fraser, Something in the Water maakt de top 10 compleet. Stijgend van 16 naar 10. en dat alles in de vierde week. Something in the Water. Ondertussen alweer 2,5 en een half minuut over alle vijf. Veel te laat dus, maar daar komt hij dan boven. Westkust weerbericht. We toch maar eens kijken wat het weer dan gaat doen. De zon die schijnt vandaag voluit en blijft droog. En de zuidoostelijke wind die waait niet meer dan zwak. De temperatuur stijgt vanmiddag naar waarde rond de 24 graden. Vanavond en de komende nacht is het helder. En bij een bijna wegvallende zuidelijke wind is er kans op mist. Temperatuur die daalt. Ongeveer 12 graden. Morgen alweer de 1 oktober van 2011 is het ook prachtig. Na zo'n weer volop zonschijn het blijft droog. En het wordt in die middag opnieuw warm. Een middagtemperatuur van ongeveer 23 graden. Zaterdagavond en zondagnacht is het nog steeds helder. En bij vrijwel geen wind is er opnieuw kans op wat mist. De temperatuur daalt dan naar een graad of 12. Zondag is het ook nog prachtig na zo'n veel zonneschijn. Maar dan begint er toch al wat sluierbewolking binnen te komen. Het blijft sowieso droog en het wordt in de middag warm. Maximaal 23 graden op die thermometer. De wind die gaat uit Zuidwesten waaien. Zwak tot matig verkracht. En na het weekend, daar gaat het mooie zonnige weer verdwijnen. Het is niet anders. Maandag uh, ziet het weerbeeld beel, weer er nog uh, niet verkeerd uit. Schoon zon schijnt nog steeds flink dan, maar er trekken ook langzaamaan al wat uh, wolkenvelden over de regio. Maandag blijft het dan nog wel droog, maar vanaf dinsdag dalen de temperaturen en is er ook steeds meer kans op regen. Regen en, en nog eens regen. Op weg naar de nummer 1 van Europa hoorde je net de nummer 8 in handen van Jennifer Lopez en Rio. Nummer 7, die slaan wij even over. Die is een ander van Shakira en Pitbull. Rabiosa, die zakt namelijk hoor. 12 weken in de lijst, vorige week nog in de top 3. Net aan hoor ook op nummer 3. Nu 4 plaatsen erbij op nummer 7. En vorige week op 7, deze week op 6. 8 weken in de lijst. Staat hier wel leuk hoor, 6, 7, 8. Lloyd, ender 2000 en Lil Wayne, de Dedicated to My Ex. Het ritme van Zandvoort. Z, Z, F, M, K. van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 You're like, I don't remember shit. The magazine got to your head. Now, somebody you don't need, no, got gotcha you in bed. Bet your brother don't need, no, you don't like red. It was the future. Fuck it, our future's dead. Oh, no. I thought a pussy can't have none. Vrijdag, ik vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Met je Well, we do not need to be Zitten blijven van deze week, vinden we op nummer 5: 9 weken in de lijst Snow Patrol en Call it Out in the Dark. We gaan even uit onze eigen lijst wegstappen. En kijken we even in de, echte, de voor Nederland geldige enige echte top 40. Daar drie nieuwe binnenkomers op: 33, Jason de Rulo, It's a girl. Body and Soul van uh, Tony Bennett en Amy Winehouse komt binnen op: 32, en op: 21, de hoogste binnenkomen. 1000 voices van The Voice of Holland. Top 10 in de Nederlands top 40 ziet er dan als volgt uit. Op nummer 10 vinden wij Stereo Hart, de Gym Class Heroes en uh, Adam Levine. Elena vinden we met Midnight Sun op 9. Don Omar Danse Caduro vinden we op 8. 7 is er voor de Hot Show Ray Tonight. Tonight. God to love you, Jean-Paul Alexa Jordan op 6. 5 is er voor Mendown van Rihanna. Titanium, David en uh, Sia vinden we op 4. Play met Paradise vinden we nu al op nummer 3, Staat pas twee weken in de lijst. Somebody that I used to know, Gotcha en Kimbra, in de tweede, voor achtste week. <laughs> Ze blijven zitten op nummer 2, dat wou ik zeggen. Moves Like Jagger van Maroon 5 en Christiane Aguilera is nog steeds de beste plaat in de Nederlandse top 40. En wij gaan verder omhoog en vinden we dan op nummer 4: De plaat van James Morrison die vorige week nog op elf stond. In de vijf komt hij dus de top 10 binnen knallen. Slave to the music deze week op groen nummer 4. me in so easily, right the start, you me like it a on the beat. I take these shakers on my feet, cause they're the only thing I'm gonna That's why I'm a slave. In de top 3 binnengekomen. Tenminste, binnengekomen. Doorgestroomd. James Morrison, slave to the music. Vorige week zat hij er ook al net niet bij. Hè. Toen was hij 11e in plaats van 10e. nu dus 4 in plaats van 3. Van 4 naar 3 gaan trouwens de Hot Shell Ray. Tonight, tonight. 8 well, weken nu in de lijst. La, la, it doesn't matter. La, la, la, oh well. La, la, la, we're going at it tonight.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 I guess Bye-bye Um, rum pa pa rum pa pa rum, man down. Rum pa pa rum pa pa rum. When, when I pulled out that gun, rum pa pa pam, rum pa pa pam, rum. vorige week op 2 blijven steken. Rihanna en Mendown Daarvoor Hot Show Away Tonight Tonight op nummer 3. Nog één zitten blijven te gaan vandaag. En dat is inderdaad nog steeds dezelfde nummer 1 dus. Als vorige week. De Wetter Chili Peppers. The Adventure of Rain Dance. Maggay. Ondertussen alweer 11 weken in de lijst. Daarvoor dus met de Rihanna Mendown Die staan nu 9 weken in de lijst. Blijft dus ook zitten op 2. En Hot Show Away Tonight Tonight maakt top 3. Kom slik. Junkie, Deep punk, die in war. Looking like someone broke me that wanted to unplug me. No one here is on trial. It's just a turn around and we go. De derde week achter elkaar staan ze bovenaan de lijst van Europa. The Red or Chili Peppers. The Adventure of Rain Dance Magi. Okay. Rihanna Down en The Ray. Tonight, tonight, dat was de top 3. Top 5 compleet maken. Komen de twee platen bij James Morrison. Slave to the Musical. 4. 5 voor Snow Patrol. Call it out in the dark. Wil ik de complete lijst nalezen, dat kan. Hij staat op internet. www.cfmzandvoort.nl Daar kan je alles weer terugvinden van wat, wie, wat, waar en hoe.